Stichtingen Verliespolis en Boekepolis Claim zullen het akkoord met een positief advies aan hun deelnemers voorleggen. Egon trekt voor de compensatie in totaal 250 miljoen euro uit, 110 miljoen meer dan in september was verwacht. Het extra geld gaat vooral naar schrijnende gevallen. Egon trok eerder al 380 miljoen euro uit om de kosten van beleggingsverzekeringen te verlagen. In totaal hebben nu vijf van de zes grootste verzekeraars een compensatieregeling afgesproken met gedupeerde polishouders. Boekenpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij een groot deel van de inleg opgaat aan kosten en dus niet belegd wordt. Philips heeft het de afgelopen maanden beter gedaan dan de analisten hadden verwacht. Ondanks de economische teruggang maakte het Elektronica Concern toch winst. Daar waar deskundigen rekening hadden gehouden met een fors verlies. In het tweede kwartaal maakte Philips 45 miljoen euro. Ze werd in 1998 ontvoerd en vastgehouden in een kelder. Acht jaar later wist ze te ontsnappen. Nog diezelfde dag pleegde haar ontvoerder zelfmoord. Verzekeraar Egon heeft een definitief akkoord gesloten over compensatie van de zogeheten woeka -polissen. De stichtingen Verliespolis en woeka -polis Claim zullen het akkoord met een positief advies aan hun deelnemers voorleggen. Egon trekt voor de compensatie in totaal 250 miljoen euro uit. Dat is 110 miljoen meer dan in september was verwacht. Het extra geld gaat vooral naar schrijnende gevallen.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 Ik zou bijna tegen die cd-spelers zeggen. Nou, in ieder geval die je Fuck You van Lily Allen als eerste na vieren. ZFM voor Zandvoort en de regio. Zo, maar daar zijn we weer, hè? Die cd spelen dan? Ja, dat weet ik niet. Hij ja, wilde niet werken, We Er zit helemaal geen haar op. En nee. Die wil je fokken. We zijn er bezig allemaal. Harms. Oké. Okay. Ga je schamen, joh. jongen. Maar als je het wel geloof in? <laughs> Heb jij weer een punt? Dat bedoel ik. gleuven gesproken. En uh, ja, niet zomaar net. Die kunnen ook wel eens net wezen natuurlijk. En in, in de kanemie doet namelijk een, een, een soort van weeralarm, hè? En dat weeralarm, dat gaat vanmiddag in vanaf een uurtje of vijf. Dat wil zeggen, heel veel regens en uh, neerslag is voorspeld. Gaan we dat ook uh, hier in uh, Zandvoort krijgen? Nou, we proberen naastig via uh, de bijurader Zandvoort wat meer uh, scherp in beeld te krijgen. Maar uh, we zullen zonder meer een staartje daarvan meekrijgen. En wel zwaar meer dan dat we vannacht hadden. Oké, okay, nou, ik vind het wel even lekker, Een beetje regen. Dus, even kijken, hoor. Dus even kijken, verwachting. Tak, tak. Gaat het lukken of niet? Ja, dit doet wel even, want dat Oké, okay, weet je wat? We doen eerst even een plaat en dan komen we daar zo dadelijk even over terug. Houden wij het droog in zo voort. Hoor je zo meteen. Je gaat na... er vanuit dat hij nu blijft draaien, die, die, die spelen? Ja, deze gaat wel lukken. Of zeg je van. Uh... Nee, ik kan die... er zo mee stoppen. Nee, blijf blijft wel draaien. Okay, nou, Ryan denk, is hier, Dosse Vita. Rustig voor ons uit, hè, met uh, de weerradar. Ja, de buienradar. Het gaat, er, gaat ergens over, Katik. Katik. Over, over Katwijk en dan ergens uh, boven ons weer ergens. En, uh... Bij de oude rij gaat hij de zee op. Maar uh, voor de rest zouden we er niet al te veel last van mogen gaan krijgen. En we hebben het natuurlijk over de zware buien die voor vanmiddag na vijf uur voorspeld zijn. Door het kadermin. Maar ja, we blijven het vast en zeker niet droog houden. Dat geloof ik ook niet. Nee, in ieder geval een klein niet klein klein Dat, Dat maakt je, helemaal bij, niet bij uit. van een uh, nadorst naar Dorst. Dus dan moet je dat even blussen. Oh, je hebt een feestje gehad natuurlijk, Christen. Z zoiets, ja. En dat was een feestje naar aanleiding, ja, waarvan? Van het klap van de molentoernooi. Oh, hoe was het met het klap van de molentoernooi? Daar gaan we vanmiddag, ik ga ervan uit dat de heren nog wel even langskomen. Dat wil zeggen, Louis van der Meij zou langskomen om niet alleen over de klap van de Molen ervaringen, maar zeker ook over het biljart in het zandvoort even te hebben. Mm -hmm. En Ab zelf, en als Ab niet kan komen, dan gaan we hem bellen. Wat we willen natuurlijk wel even weten hoe de editie... En anders ga ik het gewoon voor mededelen, Want ik was erbij en het was erg leuk. En je, je weet alles. Ben je niet nou gewonnen ja, waarschijnlijk? Was alles. Ik heb niet gewonnen. Nee, anders had je wel anders gekakeld. Ja. <laughs> Hij blijft scherp, Joop. En Joop is hier niet zomaar. Nee, want Joop is hier vanwege het zaalvoetbal. De 39e editie. De al. grote finale gisteren. Nou, ja. even, ze gaan met hun tweede jeugd beginnen. Dat wil zeggen, de leeftijd van 40 wordt volgend jaar bereikt, Joop. Ja, je weet het. Trouw niet voor je 40 bent. <laughs> Dat heb ik ook niet gedaan. Niet. Eigen wijsheid. Nee, Robby heeft het gered. Ja. <laughs> Hij gaat het redden. Maar Ralf, je gaat het niet redden niet hoor. Nee, nee, echt niet. En Joop ook zelf niet. <laughs> nee, nee, nee. nee. is dus wel pauzie potie Goed, uh, ja, het 39e zaalvoetbaltoernooi. Uh, officieel heet het weer zaalvoetbal overigens. Het oh, is een prima. paar jaar voedsel geweest. Voetsal, ja. Omdat het mondiaal wat, wat beter in de mond lag. Met name in de Spaans sprekende landen. En dat, uh, dat is nu teruggezet weer uh, door de KNVB. Het heet in, in Nederland officieel zaalvoetbal. Ja, gisteren waren dan de finales. Na uh, bijna zes weken geloof ik uh, spelen. Jawel. Het is een verhaal Zes weken ploeteren. Ja, dat waren... Uh, het en, uh, zwijt en tranen. Een heleboel... Uh, Twee, vier, zeven weken is al. is ja. dus niet elke dag gespeeld, natuurlijk. De weekenden niet. Feestdagen niet, weekenden niet. Dus Hemelvaartsdag niet. Tweede Pinksterdag niet, onder andere. Gisteren is er niet gespeeld. Want de teams die eergisteren de halve finale gisteren? speelden. Gisteren hebben wij. Neemt u mij niet kwalijk. Nou, maar jij scherp. Zal ja, ik in tijd? We moet elkaar worden. een beetje aflossen. Ja, Goed. Uh, gisteren werd er dus uh, gespeeld de finale. Daarvoor was, uh, was een dag vrij om dus, uh, de teams die uh, woensdag uh, nog halve finale's hebben moeten spelen. Uh, wat gelegenheid te geven om te recupereren. Um, Natuurlijk. De eerste de klasse. jij nou wel eens erop? Nee. De eerste <laughs> nou, klasse was... Laat mij nou even waffelen. De eerste wedstrijd van de avond. Dat was een jeugdwedstrijd. Daar heb ik geen gegevens van. Echt niet. te spijt me. De tweede wedstrijd ging om de eerste klasse tussen Café Oomstee. En dat waren de jongens eigenlijk van uh, de Lamstraal Boys van SV Zandvoort. Tegen dit bouw en techniek. En ik meen dat het een bedrijf uit Haarlem is. Maar daar speelde Zandvoort is in, me, in mee als Barry Paap, Arend Regeer. Uh, Mark van den Berg en dat soort konuiten... ja, die kunnen toch wel een beetje voetballen. En ik weet niet meer exact de eindstand... maar neem maar van mij aan dat dit bouwt een techniek dat gewonnen heeft... De hoofdpassen gingen tussen Air Force en Pension Blankebil. En het was een uitermate spannende wedstrijd. Uh, met name de Air Force, daar zitten hele geslepen zaalvoetballers in. die al jaren zaalvoetballen. En Blankebil, dat is uh, het, uh, het uh, team eigenlijk van uh, Leo Haak van Pension Blankebil van de Hoge Weg. Allemaal jonge knulletjes. Uh, dat is eigenlijk het eerste team van S2 Zandvoort en het senior, maar allemaal jonge knullen. Stefan uh, Smit, uh, nou, noem ze maar op. Een heleboel jonge knullen. En die kwamen op een gegeven moment. Voor ze kwamen, achter ze kwamen gelijk. En ze wonnen in de laatste minuut van dat beroemde. Ja. En de scheidsrechter, de scheidsrechter heeft een hele grote rol ingespeeld. Blessuretijd. Uh, ik denk dat ik denk dat menigheen. Um, ...vond dat de man niet goed sloot, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, maar Blankebil Blanke uh, beslechtte Bl het in zijn voordeel. Daar is snel een doelpunt van afgekeurd. Dan denk je, nou, daar gaan de jonge kopjes hangen. Nee, niks was minder waar. Ze gingen nog even er tegenaan. En echt in de laatste minuut ging die bal alsnog... ...achter de keeper van Air Force. En won Pension Blankebeeld. zomaar de hoofdlessen. Heel verrassend overigens. En spannend, dan, in ieder geval. Ja, dan de eerste divisie ging tussen het team van Chin Chin... ...en uh, Bibi for Shoes. Bibi for Shoes, een heel jong team... ...dat uh, eigenlijk moest wennen aan elkaar. Dan ging het ongeveer om... Ben Alfrink had twee jongens van het Nederlands team onder de 19-jaar erbij gehaald. Zo, dat, is, ah, dat, dat klinkt wel heel nou, stoer. jongens hoor. kunnen wel voetballen hoor. Ja, ja. Ja. ja, maar wel, het Nederlands team. Maar dan gaan we straks nog over een andere. Die, die, die dolt iedereen maar dat komt straks. Goed, uh, Chin Chin uh, kwam voor en dan zag je Ben Alfrink alweer rood aanlopen. Dat kan eigenlijk niet van Huizen Bruin als ik weet niet wat op ja. het ogenblik. Maar hij liep rood aan en uh, uiteindelijk uh, won zijn team dan alsnog. Uh, die eerste divisie. Dan uh, De klapper van de avond was natuurlijk de wedstrijd... om de titel in de eredivisie. In, die ging tussen Dan C2 en Hof van is... Uh, dat lijkt een bij elkaar geraapt uh, soe j <laughs> Ja, ja, ja. ja van huis uit dus. Ja. Uh, maar heel geslepen, heel slim. Goed voetband, goed werkend. En Dan C2... Da ja, ja, ja. Daar hadden ze gisteren zomaar staan... Een Germain Vaneburg. Oké. Okay. Ja. Een familie van. Ja, broertje van. En die man heeft gewoon de zwavelbal uitgevonden. Dat kan niet anders. Wat die man met een bal kan, dat aan het ongelooflijk. Dat is niet normaal. Ja, eerste, ja, ver, vijf vertaal. Minuut, vertaal. eerste vijf minuten doet hij niks. Blijft hij gewoon alleen een beetje achterin hangen. gaat er even een paars in de gaten. En die bal, die gaat van de ene voet naar de andere... Tegenstanders helemaal gek maken. En dan moet je niet intrappen, in die, intrappen natuurlijk, in die schrijnbeweging. Dat kan je doen door naar de bal te kijken. Maar hij maakt zulke bewegingen met zijn voet dat je, je, je moet erin moet trappen, dat kan niet anders. <laughs> en dan zo'n spat zuiver oog, het kleinste gaatje, brumpt hij die bal nog eventjes achter. Mooi, ja, Mooi dan, toch? Geweldig om te zien. Echt geweldig om zijn te zijn zien. Heb foto's gemaakt, joh. Ja, ja daar zijn foto's van gemaakt. Maar je kan die beweging niet op een foto zien. Hè. Daar moet je een filmpje van maken. Dat snap je toch wel? Foto's over het algemeen stilstand. Ja, bedoel dus, dus, dus, dus, heb jij geen motordrijf op je fotopestelletje? Dat heeft niks met de motordrijf te maken. Nou ja, dan, krijg de... je, dan krijg je zes <laughs> plaatjes achter elkaar. Dan zie je nog niks. <laughs> maar dan toch. Ja, nee, de, Ik heb zij, wel Er is beeldmateriaal van. Ja, fotomateriaal. is. Ik weet niet of er mensen zijn die het gefilmd hebben. Het zou best kunnen, want uh, Jeffrey Bloem speelde bij uh, Dan C2 op goal. Ja. Natuurlijk een hele goede keeper. En ik zag zijn moeder met een uh, filmcamera bezig. Dus ik neem aan dat, maar al dat de ding, er wel We zitten nu naar een site intussen te kijken... Sportcafé Zandvoort zonder een. Uh, accent IQ? Ja, Accent IQ, ja. Of Accent brave. Nee, Accent IQ. Oh. Accent IQ. Helemaal goed, je bent, je bent Punt het NL. Wel. En dan uh, vind je het allemaal wel. Ja, dat maar zijn daar dan, zou mooi zijn. Er staan, de... staan foto's op, in ieder geval, dat sowieso. Er komen nog meer foto's op van gisteren. Maar uh, goed, uh, Dan C2, die. Uh, kwam voor met uh, 4-2, het werd uh, 6-2, het werd 6-4. En dan gaat die, die vader weer nog even zijn best en dan wordt het zomaar 7-4. Dat is waanzinnig. <lacht> ja, ja, echt niet te geloven. Mooi. Ja, uh, genieten, echt waar. Uh, Kijk, zelfs applaus voor beweging. Okay. <lacht> ja. het, het, het was volle bak. Uh, het was vrij druk, maar dat is het meestal met de finale dagen. En dan met name de laatste twee wedstrijden zijn natuurlijk. Je kan ook het verschil in, in speelstijl zien. In de spelen van het, van het spelletje wat eigenlijk gespeeld zou moeten worden. Ja, genieten. En door de loop van de jaren heen heb jij de toernooi natuurlijk al het gevolg van heel nabij. Maar daar zie je wel een bepaalde progressie ook wel in. Nou dat, nou, dat de moet dan de... van buiten gehaald worden. Toch wel? Ja. Meestal zie je dat de, de, de winnende teams uit de, uit de Eredivisie over het algemeen geen teams uit Zandvoort zijn. In de hoogte dagen van Robben McCansin en zijn vriendjes hebben ze dat een keer weten te winnen. Dat is een behoorlijke prestatie. Stoer, hè? Ja. Maar over het algemeen zie je dat de teams die het winnen... bijna altijd van buitenaf komen. Laat ik het goed zeggen. De, de spelers althans? Nee, de teams. En de teams ook. En dan zetten nog vaak uh, gekochte spelers bij. Ben Alfrink heeft twee gekochte spelers bij. Misschien zelfs wel drie, maar ik denk twee. Uh, die heeft dus uh, die, uh, die eerste divisie gewonnen. Heeft dus ook spelers van buiten gehaald. Kortom, er is wat te doen rondom dat uh, Ik vind, uh, ik vind, ik vind wel dat. Uh, het geeft aanzien. Ja, ik vind wel dat het, uh, het niveau wat ik nu gezien heb... Uh, je bijna kan vergelijken met de hoogtijdagen dat Van Basten en Gullit en grote hier op Zandvoort speelden. En nog meer van hun vriendjes. Dat was een heel hoog niveau. Tahamata, Simon Tahamata. En ik denk dat uh, als dit zo doorgaat, dan, dan moet er moet wel geld in gestoken worden, want anders komen ze niet. Dat je toch weer een behoorlijk aansprekende nooit zou kunnen krijgen. Nou, dat is voor de editie, dat wil zeggen, voor volgend jaar de 40ste verjaardag. Een uh, lustrum. Een uh, achtste lustrum, toch ideaal. Ja, ja geweldig. Ja. Ja, dat, ik denk het wel. Ik, als het zo doorgaat, dan, dan zie ik het uh, rooskleurig in. En dus alles te danken aan uh, Jan Smit met, met zijn kornuit. Uh, want die heeft het weer op poten gehad. Christel en uh, Kokkie Zwemmer bedoelt hij? Ja, inderdaad. En, en zoon Stefan heeft het ook meegedaan. Uh, die hebben het toch weer op poten gezet uh, nadat het... Uh, ja, was een beetje ingezakt hè? Ja, een beetje, een beetje ingedut, laat ik het zo zeggen. Aha. Uh, goed, degenen die dit hiervoor georganiseerd hebben, dus de, de, de Voedsel- van SV Zandvoort. Ja, die hebben het jaren gedaan met heel veel plezier en veel inzet. Uh -huh. Maar op een gegeven moment, ja, dutten dut het een beetje in. En ik denk, en met name hebben ze dit jaar goed gedaan om die jeugd denk ik er ook erbij te betrekken. We hebben altijd de voorwedstrijden gespeeld, ja. hè? Met ja. onder leiding van Marcel Schorl? Uh, Marcel Schorl heeft het geïnitieerd. Okay. Die heeft het op poten gezet. En uh, vriend uh, Aard Leijen, die heeft het uh, over het algemeen mogen begeleiden. Met commentaar uiteraard, want daar ontkom je niet aan. Als hij fluit, moet je commentaar geleverd krijgen. Dan kan hij anders. Oké. Okay. Maar die, uh, dat is uh, wonderbaarlijk goed verlopen. Ik had er zelf een hard hoofd in. Ik ken een heleboel van de heren. En die denk, nou, dat wordt niks. Het wordt drie keer spelen en dan vinden ze het niet leuk meer. Maar uh, elke... Gewoon er zijn. Ja, en elke avond... En het uh, uh, team, geen afzeggingen, ziekmeldingen, ja, pijn dat, in kan elkaar al, en... dat kan wel eens een keer voorkomen natuurlijk. Als je moet werken. En er zijn ook jongens die ja. zitten in de horeca. Na, na, met name na het examen natuurlijk. En die, uh, ja, die kunnen niet Maar De wedstrijden zijn bij mij weten allemaal gespeeld. En uh, ja, tot volle tevredenheid denk ik. In ieder geval, en heel, kijkt... heel veel vriendjes komen kijken. Ja, leuk. Heel veel vriendjes. Ja. Je kijkt terug op een uh, geslaagd event, in ieder geval. Ik denk dat het uh, dit jaar een van de best is van de laatste jaren. Oké. Okay. Ja, 6, okay. 7 ja, weken uh, knap hoor. Mm -hmm. Ja, 6,5 week zie ik net staan. Een topprestatie dus. Al dus van organisatie, maar zeker ook van sportieve aard. Hey, Joop, dankjewel hè. Ja, graag gedaan jongens. En tot de volgende keer maar weer. Wij gaan naar Duffy. We gaan even Duffy doen. <laughs> Hier is Warwick Avenue. Een dutje bij Duffy.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 De mooie gastensplein is dit uh, C.F.I.P. Zalvoort, hey, met zojuist uh, duffy. Weet je wat het plein nou zo mooi maakt? Oh. Nou, vertel, vertel, vertel. De saamhorigheid tussen de mensen wie er allemaal voor uw bedrijven uit hun particuliere bewoning uh, zitten. <laughs> hun drommers af en toe parkeren uit zijn gevestigd, Bart, of niet? Nou, inderdaad zeg. En uh, daarom zijn we van de week ook uh, als gezamenlijke ondernemers en een aantal bewoners is even bij elkaar gekomen. Om een soort van uh, korte termijn en lange termijn uh, visie te ontwikkelen, wat we nou eigenlijk graag met het plein uh, zouden willen hier. Zomaar een plein! Voor de mensen die niet weten, Bart uitbater van het wapen. Het wapen van Zandvoort, wat weer allemaal nieuw leven is ingeblazen. Hoe uh, gaat dat overigens over nieuw leven inblazen in het wapen gesproken? Nou ja, we zijn met, uh, nul, vanaf nul af aan uh, begonnen, dus wat dat betreft uh, zijn we niet ontevreden. Maar uh, we moeten natuurlijk wel uh, kritisch blijven. Elke week is het weer nadenken van wat gaan we doen. Ik bedoel, um, het is niet zomaar de deur openzetten en uh, afwachten wie er komt. Je, zult elke keer weer, uh, je moet echt ondernemen en, en leuke dingen verzinnen. Vandaar ook uh, de acties uh, op maandag en donderdag. Dat slaat heel goed aan. En uh, nogmaals uh, ook uh, met thema's werken en uh, nieuwe dingen verzinnen. Zodat uh, je ja, de mensen blijft uh, triggeren en uh, het, het een beetje spannend houden. De maandag en donderdag acties. Verklaar je nader. Wat houdt dat in en waarom zou daar de bezoeker of de potentiële bezoeker vanuit zand. Het cijfer uit Zandvoort, het cijfer uit een of andere logiesinstelling naar jou toe toekomen. Op die dagen, maandag en donderdag dus nogmaals, kan men kiezen vier hoofdgerechten van de kaart. En dan hoeft men er slechts twee te betalen. Dus 50% korting. Dat is serieus, je ziet Of een, een dagschoteltje. Lekker okay. 6,50 voor, voor een lekkere dagschotel. En die varieert hmm. elke week. Dus nou ja, dat, dat, daar komen absoluut die twee dagen van de week gewoon mensen op af goed bezig dus. Helemaal lekker. En goed bezig met z'n allen hier op het Gassersplein. Want jullie zijn bij elkaar gekomen of komen bij elkaar? Nou ja, het zal, niet, uh, het zal de meesten niet ontgaan zijn. Dat er natuurlijk wat onvrede heerst over de herinrichting van een, van een tijd geleden over, over dit plein. kom je daar nou uitgedrukt? weer bij? <laughs> is op zich uh, goed bedoeld met een, uh, met een hoofdpodium te bouwen. Waar je zegt van nou, alle evenementen gaan naar het plein. En uh, elke week natuurlijk uh, je de boel wedstrijden op het plein. En een levende gebeur moet het worden. En wat is er gebeurd? Ja, de ja, levende... verkeers, Verkeersregelaars rondom de muziektent. Ja. Dus het, het, het voldoet denk ik niet helemaal aan de oorspronkelijke verwachtingen. En uh, derhalve, uh, uh, nogmaals zijn we met een aantal ondernemers, uh, eigenlijk met alle ondernemers van het plein, een aantal inwoners bij elkaar geweest. Om op de korte termijn eens even iets uh, te bedenken met elkaar. En het ligt natuurlijk ook behoorlijk politiek gevoelig, dat begrijpen we ook. Dus je moet niet meteen denk ik de botte bijl erin. Uh, maar nou, het gaat uh, gewoon om de muntjes pak. Ook, ook dat, maar Kijk, de, de muntjes kun je maar één keer besteden. En aardigheid is ja. wel, als je dat hoort over die muntjes, dat er uh, beslist ook wel een potje al ontwikkeld is. Dus men heeft ook ideeën van jongens, het moet toch anders. Maar ik denk dat degenen die direct betrokken zijn... nogmaals, natuurlijk ook een soort van plannetje moeten aandragen. Mm -hmm. Nou, nogmaals, de halve we zijn met elkaar geweest. We hebben op de korte termijn uh, uh, dus een aantal dingen bedacht. Het moet gewoon uh, leuk en gezellig, en met planten en, uh, en, en, en, en die zöde die boelbaan. Ik denk dat die ook in die korte termijn visie meegenomen kan worden. Die kan rustig weg, hè? want die f -f fungeert meer als hondenuitlaatplek... en speelplaats voor kinderen met snelle scooters. Als dat het, het, het oorspronkelijke doel uh, haalt. Dus uh, nou, dat, dat soort dingen... Uh, goede plantenbakken enzovoort. En een lange termijn visie zou, zou denk ik toch moeten zijn dat, dat, dat dit stuk beton hier rechts naast ons uh, moet verdwijnen en dat waarschijnlijk gewoon parkeerplaatsen terug moeten komen. Dus, uh... En als het dan toch wordt heringericht uh, ik weet niet of je dat kunt herinneren maar er heeft ooit eens een keer een, een leuk kunstwerk hier voor de ingang van het gemeente Raadhuis. gestaan in de vorm van een vijver en wat meeuwen. Nou hoe zandvoorsachtig uh, hoe kun je het nog hebben? Maar neem dat dan in ieder geval ook mee daarin. Nou ja, precies. Um, we gaan in ieder geval volgende week 6 juli met iemand van het college van BMW praten in de eerste overleg. En ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat Zandvoort steeds van het Gasthuisplein gaat horen. Niet alleen maar dit soort dingen. Dus dan praten we over stedenbouwkundige herinrichting. Maar ook onze leuke evenementen die er de komende anderhalve maand weer aan zitten te komen. Oh, nee, we we welke evenementen kunnen we gaan je En daar volgens mij? Nou ja, we hebben in ieder geval het Salsa-festival. Want jullie hadden letterlijk een heerlijke salsa-muziek het aan het salsa. Wat volgende week dan op het, op het andere plein staat. Maar wij krijgen in ieder geval 18. Jullie het hoofdpodium van Salsa voor het museum te staan met de heerlijke muziek en dans. Dus dat is één. In het wapen zullen we in ieder geval ook exotische hapjes aanbieden. Oh. Oké, okay. vind je ja, het wel lekker? Eind van de maand er zitten we alweer 31 juli en begin van de volgende maand, 1 augustus, het jazzfestival. Het grote jazzfestival jazz van Zandvoort. Behind the church. En dat gaat, jongens, echt op het hoofdpodium hier op deze grijze, dit grijze plateau gewoon plaatsvinden. Gaat het hier echt gaat het plaatsvinden? Het, ja, het, toch het gaat gebrak toch gebrak gewoon gaan echt. We, het mee meemaken? we gaan het meemaken. Het gaat helemaal gebeuren. Het hoofdpodium jazz op het gasthuisplein. Uh. Daar nee. waar het altijd gestaan heeft. Nee, dan weet ik vast dat ik uh, kaarten kan uh, verkopen voor uh, mensen die op de mm -hmm. ere. Uh, in de business box. neem aan dat jullie daar ja. vast wel een uh, creatief oplossing voor <laughs> weten te vinden. En dan die zondag. Dus daarna zitten we alweer op 2 augustus. Hebben we uh, in samenwerking met de kunstafdeling Zandvoort. Uh, het Plas du Tetre. Twintig uh, kunstenaars zullen zich inschrijven. Dat wordt gelardeerd met uh, heerlijke muziek. Uh, lekkere hapjes van Tromp en van de Slager. En van ons en van Alex. Uh, we verzorgen natuurlijk gezamenlijk de horeca. Een heel leuk evenement. Er zal een lezing zijn van Cobra in het museum. Ook dan doen alle uh, ondernemers van het plein uh, weer mee. Dus uh, daar verheug ik me enorm op dat we 2 uh, augustus dan de Plas du hebben. Gasthuisplein staat voor gastvrijheid. En als laatste, en dat is natuurlijk een initiatief van het uh, accountskantoor Jansen en Kooi. Um, hebben we hebben dan 14 augustus het lekkerste weekend van Zandvoort. Het preuvenement dat we ooit twaalf uh, jaar geleden in Zandvoort uh, gehad hebben. Okay. Doet toch weer een soort van herintreden. Uh, het is bovendien uh, uh, vanwege het 25-jarig bestaan van het accountskantoor Janssen en Kooi. Dus uh, de, uh, uh, Harry Lemmans zal zijn, zijn business to business borrel daar ook uh, ergens in dat weekend uh, laten doen plaatsvinden. Er worden tenten geplaatst. En de aanstaande maandag om twee uur is er bij Café Alex een bijeenkomst, een vergadering om die, uh, dat Lekkerste weekend van Zandvoort. Uh, weer even een herleven uh, in te laten doen blazen. Lekker hoor. <laughs> nee, nou, dat is weer voldoende te beleven, Bart, op het Gassensplein. Als mensen nou uh, spontaan zeggen... ik heb eigenlijk ook wel wat met het plein. Ik woon er wel niet, ik ben er wel niet gevestigd, maar dan toch. Hoe kunnen ze zich aanmelden bij de groep die dan dat initiatief allemaal uh, naar zich toe getrokken heeft? Van harte welkom. Om daar een welkom. bijdrage aan te leveren. Van harte welkom bij ons uh, om uh, zich dan gewoon in het wapen te melden. En ik zal zorgen dat uh, dat bij de betrokkenen terechtkomt. Maar uh, des te meer uh, inspraak daarbij is en des te meer uh, positieve inbreng is. Dat bedoelen we dus. Van harte welkom. Van harte Want welkom. wij willen met z'n allen wel wat al met het plein hoor. Laten we het vaststellen. Nou precies. Dat moet weer gaan leven. Dank jullie wel hey Bart, voor je, uh, weer ja, nog het he zijn. Nog even één vraag. Morgen heb je ook activiteiten hier op het plein. Ja, en uh, boeken. En laten we hem hopen, want de jullie zijn bang voor die, uh, voor, die, uh, voor die enorme regenbui die eraan komt. Dat <laughs> zou niet zo passen bij, bij al die mooie boeken. Nee, want ik heb gehoord dat het niet zomaar boeken zijn. Nee, dus. hallo Het is zeg, een boeken het is, uh, van uh, nee. Shimi. Duizenden euro's bij. Donald ja. Ducky terug. Het zijn absoluut geen boeken over de, over de waterwerker. Dus uh, wat dat betreft, dat zou niet goed <laughs> uitkomen. Maar uh, kunst- en boekenmarkt, uh, ook weer op het gasthuisplein. En iedereen is van harte welkom. Oké, okay. Bart, dankjewel. Succes met alle activiteit om het plein weer leven in te blazen. Met dankjewel. Met een ambassadeur van het plein wat Gasthuisplein heet. En het blijft altijd gewoon gastvrij, toch? Gastvrij plein. Ja, ja, gastvrij Gasthuisplein. Dankjewel. Okay. Dankjewel, Bart, schuiter maken. Goed weekend. Ja, wat Jij ook. You know, I love music. And every time I hear something hot, makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here, it makes me want to... Can't let this thing call love, get away from you. Feel free right now, go do what you wanna do. Can't let nobody take. That's the mirror, mirror Don't stretch through the night at a time of my life ain't worried about what you feel, it, feel Got it. my head on straight, I got my vibe right I ain't gonna let you kill it Rain. I gotta enjoy myself regardless. I appreciate life. I'm so glad that it's mine. So I like what I see when I'm looking at you, when I'm walking past the mirror. mirror. Ain't worry what are you worried about doing? What you gonna do? I'm a lady, so I must stay classy. Mm -hmm. Gotta keep it high, keep it together if I want to get better. Really, really good. De single van Marillion en Kaylee. Nog altijd een van mijn favoriete platen, Echt wie? waar? Wie? Marillion. Ja, wie? Kaylee. Oh, die. Ja. Ja. ben je stil ja. van, hè? Ik ben helemaal stil van. Je. Ja, joh. En, en uh, mooie de... ontwikkelingen voor het, uh, voor het plein. Door dus juist van uh, Bart Schuitenmaker. Zal een keertje tijd worden. Maar het maar... kunstenstein komt er ook weer aan. En dat is over ook een hele plein... belangrijke activiteit, ja, dat natuurlijk. Ik is een ding wat zeker is. Maar over plein gesproken. De verantwoordelijke wethouder zou eigenlijk een keer die verantwoordelijkheid moeten nemen. Als hij nog op die functie zit, überhaupt, hij zal inmiddels alweer de gemeentesecretaris zijn natuurlijk, alweer een tijdje, dus buiten schot blijven. Zou ik hem toch een keertje op aanspreken als je er toch met elkaar om tafel gaat? Haal hem erbij en vraag naar zijn overweging om het plein in te richten zoals het nu is ingericht. Waar heeft hij het in godsnaam vandaan? En hoe is dat ooit tot stand kunnen komen? Met gemeenschapsgeld, laten we dat even vaststellen. Een hele hoop geld, hè? Bergen met geld. Het geld was op, heb ik gehoord trouwens. Hè? Ja, vind je het gek. En toen hebben ze hem niet af kunnen maken, want er hoorden nog uh, bloembakken op te staan, bijvoorbeeld. Oh, dat wel? En, ja, want het, het geld was op. De aannemer moest op tijd betaald worden, want er zit een deadline maar op. En die deadline die moest eventjes gehaald worden. Dus dat werd helemaal in aarde bewogen. Zeg maar euro's vooral verplaatst van de een naar de andere rekening. Omdat het ons nog eventjes op elkaar te ritselen, als je begrijpt. En de bedoel. vorige uitbater van het uh, wapen, die had gewoon een zandbak voor zijn deur toen, hè? Ja, je kon je, niet je, je je je eens blijven meer wapen van. in. Nee, nee, dat is toch een drama. Dus. Maar goed, waarvan achter? Wel iets wat meegenomen dient te worden, denk ik, in die besluitvorming. Overigens. Het kunstfestijn, daar gaan we het over hebben. Zo is dat. Roy van Buringen, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, het gaat er weer aankomen, Roy. Het uh, gaat er weer aankomen, het Wij zijn er helemaal klaar voor. Inderdaad. Jij ook? Ik ben er zeker klaar Man. voor. Wanneer ben je klaar als je klaar bent? <laughs> nou, in ieder geval als de 26e en de twee... Uh, 26 juli en 2 augustus uh, het uh, kunstverstijn weer voorbij zijn. Dat houdt in. Je hebt het inderdaad over twee data. Uh, ja. Heb je dat bewust gedaan vanwege de ervaring die je daar vorig jaar mee had? Want toen waren het er drie Vorig data jaar hadden en we en, drie uh, datums. En ja. uh, dit jaar hebben we er twee bewust voor gekozen. Omdat uh, we dan... Uh, we hebben nu dit jaar ook twee leeftijdscategorieën. Van 8 tot 15 jaar op 26 juli. En 2 augustus van, 15, van 16 tot en met... 21 jaar. Oké. Okay. En dan uh, en dan ook meteen de uitslag op die dag. Want um, ja, het is heel veel werk zo'n evenement en daarom hebben we er echt voor be bewust voor gekozen van, nou dan doen we maar doen we gewoon twee keer en misschien komen we dan ook wel komt het ook wel beter tot z'n tot recht om het zo maar te zeggen. Uh -huh. Want dat was natuurlijk naar een eerste evenement. Want het kunstverstijn 2008 was sowieso een groot, uh, groot succes. Mm, zeker. Jullie hebben het kunnen zien. Af en toe, af en toe wat probleempjes met, met de stroom dat uitviel. Maar dat was wel heel grappig. Daar, daar heb je wel heel veel van geleerd. En ook van geleerd, dus dat je leeftijdscategorieën eraan moest verbinden. En dat hebben we nu gedaan. En ik hoop dat het een succes wordt. Het kunstverstijn, wat kunnen we daar allemaal verwachten? Wat, wat voor optredens zijn welkom bij het? Nou, het we zijn op zoek naar. Uh, ...naar uh, jongeren die, een, ja, die in ieder geval al een beetje podiumervaring hebben... ...of misschien geen podiumervaring hebben, maar toch wel een talent zijn. In ieder geval talentvolle jongeren die zich willen presenteren op het, uh, in de muziektent... ...op de rotonde, op het raadhuis. En um, ja, het kan cabaret zijn... Het kan een beentje zijn, het kan alleen instrumentaal zijn, zoals Remy van vorig jaar... ...afgelopen zondag nog uh, in de muziektent opgetreden met zijn saxofoon. Het, maar het uh, kan ook uh, een, alleen een zangeres zijn of een zanger. Het kan eigenlijk, of desnoods kan je een act opgeven op een eenwielfiets of op, op, op een bal. Mm -hmm. Het uh, maakt niet uit, het mag zo gek mogelijk, maar als het maar talentvol is. Jij ja, hebt het en... net over, over Remy, nou, die heeft vorig jaar het uh, optreden gehad tijdens Kustverstein... Ja. En daarna heeft hij diverse andere optredens gehad op verschillende locaties. Ja, dus... Remy heeft vorig jaar zo'n zo half jaar contract bij On Air Events gekregen, die het ook dit jaar organiseert. En um, ja, dat heeft hem echt goed gedaan. Maar die jongen die uh, heeft echt, uh, even kijken, uh, rond de zes optredens al gehad uh, in dat jaar. Zo hé. Dus uh, ja, het gaat goed. ja, dat is echt leuk. Renny uh, is goed bezig. Dus je ze zegt eigenlijk tegen iedereen uh, die een beetje door wil breken en uh, inderdaad uh, diverse optredens wil gaan uh, verzorgen voor de mensen. Doe mee aan het Kunstenstijn. Ja, natuurlijk. Dat, uh, dat is zeker zo. En uh, mensen kunnen zich opgeven via www.kunstestijn.nl. En um, ja, in die, op die website vind je ook alle informatie. Want wie gaat Bianca Dorsman uh, opvolgen dit jaar? Hè? Mm -hmm. Dat is uh, dus de grote vraag. Hebben de er veel uh, mensen ingeschreven, Roy? Ik heb toevallig uh, gisteren mijn eerste inschrijving binnen. Ik ben ook uh, nog niet zo lang bezig uh, met uh, de inschrijvingen, want het Kikagala was natuurlijk net voorbij. En uh, nu uh, kon het Kunstverstijnen weer beginnen. Het was weer super trouwens, wat hebben we daarvan genoten op, hè? Zeker, Kika zeker, zeker, Helemaal goed. Ja, het was, uh, het was heel erg leuk. Um, Kunstverstijnen wordt gewoon, uh, net zoals vorig jaar, gewoon heel erg leuk. Met een medewerking van OVZ natuurlijk. En... Uh, en sowieso in de jury dit jaar Marco Tumès. Verder is de jury nog niet uh, helemaal bekend. En uh, verder... Uh, ja, het is gewoon heel erg leuk om mee te doen. En dit jaar win je gewoon een beker. Vorig jaar hadden we gewoon een leuke prijs. Maar dit jaar hebben we gewoon... Uh, voor uh, de eerste, tweede en derde prijs... Hebben we een mooie beker. Kijk eens aan. Dus, uh, uh, een echte gouden, aan. Beker. Ja, gouden beker. Ja, is het een gouden beker? Een brons. beker. Maar wel heel erg leuk. En, en ook mm. als vorm van kunst... Remy vind je er terug in, in de beker. Oké. Okay. <laughs> ja. Remy terug in de ja, beker. Ja, je <laughs> de in ieder geval in de tweede en derde prijs vind je Remy terug in de beker. Arme Remy, zeg he. Die is ja. gewoon in de beker gepropt. Dus <laughs> <gerede, gerede laughs> hij gerede gerede hij gerede is verbronst. <laughs> ja, ja, ja. Zo hebben ze uh, Wekker Jacko ook uh, gerecycled. <laughs> <hè? laughs> okay. Omdat hij zo verbouwing verbouwingen heeft gedaan, bestond hij voor een groot gedeelte uit plastiek. De ja zijn legoblokjes van... Uh, ja, die, uh, die ken ik. Ja. <laughs> Gaat de jeugd een keertje met hem spelen. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Oké, okay, Roy. Uh, ja, dus via www.kunstverstein.nl kunnen mensen kunnen zich uh, aanmelden. Maar het kan waarschijnlijk ook via Huis. Natuurlijk. Hives. www.kunstverstein.huis.nl Oké. Okay. En daar vind je alle informatie die, uh, die je maar wil hebben. Natuurlijk. En... Uh, Schrijf je gewoon in en uh, laat een, misschien een filmpje van je zien of een, uh, een, een, een geluidsopname of misschien een foto. Zodat we kunnen laten zien dat je echt uh, er druk mee bezig bent. Ja, en ja. Uh, je, ja, je wordt toch beoordeeld door een professionele jury en je maakt gewoon heel veel los in standvoort. En de mensen die het verleden jaar niet gezien hebben het uh, kunstfestijn, die kunnen ook nog uh, verslag van het verleden jaar zien, de foto's. Natuurlijk, allemaal uh, via www.kunstenstijn.nl of via de huis, die vind je ook www.kunst.kunstenstijn.nl. En, en wat kost het als ik mee wil doen? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Kijk, daar houden we van. Ja. Roy, heel <laughs> daar veel... Daar houden we zeker van. <laughs> heel veel succes. <laughs> Ja. Hey Roy, veel succes man. En hey, hou ze op de hoogte hoe het, uh, hoe het verloopt. Nee, is goed. Kunstenstein.nl. En, okay. en wat ons betreft ben jij gewoon de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. Zowel Hiele Jansen maar even bellen. Haha. <laughs> like mij. www.kunstenstein.nl. Zo is de... Daar vind je alles. Oh, Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then.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 And see that someone so different is a soul wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag. Johan de Ellen Clark en and Father and Friends. Nou, volgende week dan zijn we er gewoon weer, Ralf, tussen 2 tussen en 5. En uh, dan uh, uiteraard weer veel meer informatie op uh, CFM en heel veel lekkere muziek. En als laatste plaats zo'n vlak voor een nieuwe Roy on Air...